Wounded words of laughter Are graveyards of the past Photographs of grant on Scattered I'm not going to be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 Simpel Emerson Lake of Palmer genoemd, kwam in 1970 uit. Het nummer Take a Pedal, dat we aan het begin van dit tweede uur hoorden, komt van dit debutalbum. De het is geschreven door Craig Lake, de, waarbij de primaire secties een jazz-toetsenbord arrangement van Emerson zijn en het minder gedeelte een folk-gitaarwerk van Lake, met prachtige waterachtige percussie-effecten van Palmer, plus stukje klappen en fluiten.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 Toen hem in de interview werd gevraagd of hij het geluk had dat hij een lied had geschreven, antwoordde Leek, ik heb heel veel geluk gehad in het leven. Van het debuutalbum Emerson, Lake Palmer draai ik nu Tank, door Carl Palmer samen gecomponeerd met Keith Emerson. Het eerste deel bevat Emerson op klavinet en piano, op bas en Palmer op drums. Het middengedeelte is een drumsolo. In het laatste deel speelt Emerson op klavinet en moeks Synthesizer. de Sarge.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 Seen your eyes? Have the days made you so unwise? Realized. Just said a prayer, save every single hair on his head, he's dead The minister of hate had just arrived too late to be spared, who cared The wheel in the plan they made The builder wandered in, committing every sin that he could, so good The colonel of grief was setting the belief he'd be saved from the grave Slowly drawing nearer to the time A sign A weaver and a weapon he made A bishop rings a bell A cloak of darkness fell across the ground Without a sound The silent choir sing And in their silence brings it sound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 lying in bed I shouldn't have said